Goedemiddag, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een raketaanval in Irak is een Nederlandse baby omgekomen. Het gebeurde eerder deze week in de stad Erbil. Die werd geraakt door een aanval van buurland Iran. We wisten al dat bij die aanval meerdere doden waren. Nu zegt het demissionaire kabinet dat er ook een Nederlandse baby onder de slachtoffers is. De Iraanse ambassadeur in Den Haag moet uitleg komen geven. Zo'n 100 huizen in Den Bosch zitten zonder water. Vanochtend knalde een leiding in de wijk. Deze verslaggever van Omroep Brabant zag honderden liters water over straat stromen. Ja, je hoort het water stromen met ongelooflijk veel kracht gaat het richting de putten. Tuinen, straten, fietspaden, parkjes. Het is allemaal veranderd in een compleet zwembad. En al urenlang stroomt het water hier met enorme hoeveelheden door de straten. Het lek is inmiddels gedicht. Maar het duurt wel nog even voor iedereen weer water heeft. Het waterleidingbedrijf denkt dat dat rond 4 uur vanmiddag gefixt is. Een loodgieter uit Vlaardingen. die afgelopen tijd vaak het doelwit was van aanslagen. mag terug naar huis. Dat heeft de burgemeester aan omwonenden laten weten. Maar verschillende bewoners maken zich daar zorgen over, zeggen ze tegenover. Tegen Omroep Rijnmond. Vooral vanwege kinderen die bang zijn geworden na de ontploffingen in de buurt. De burgemeester de zegt dat er een hek om het huis komt. Ook hangen er camera's en er staan s'nachts beveiligers voor de deur. Een man uit Delft is betrapt op het weglopen uit een restaurant zonder te betalen. Dat was niet de eerste keer. Hij zou het al 127 keer hebben gedaan. De laatste keer had hij een bijzondere tactiek. Hij bestelde van alles en hij gaf ook rondjes aan andere gasten. Daarna begon hij ineens te trillen en te schokken, alsof hij een hartaanval kreeg. Er werd een ambulance bijgehaald, maar hulpverleners kwamen er al snel achter dat het in scène was gezet. Toen bleek dat de man bij andere horecazaken al veel vaker was weggegaan zonder te betalen. Hij is opgepakt. Het weer, vooral in het oosten nog wat sneeuw, verder droog en aardig wat zon. Het is 0 tot 5 graden. Vanavond en vannacht ook droog, maar dan kan het wel glad zijn op de weg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog steeds file rijden op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek gebeurde een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging was eerder ongeveer een uur, nu is dat 30 minuten. Omrijden kan alsnog via Badhoevedorp over de A9 en de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap gezelligheid en service combineert?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 Ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik Binnen lig ik in mijn bed. Met gedachten aan daarbuiten waar kabouters vrolijk fluiten, want die hebben altijd pret. Binnen in mijn warme hol, hoor ik mijn gedachten lopen die tevoren zijn, zijn, gekropen en ik voel me woorden Vol vol verwarring en plezier, om de koude nacht daarbuiten, klamme handjes op de ruiten van het een of andere dier. Vast een soort van chimpansee, zal ik hem eens binnen laten? Nee, in godsnaam laat maar praten, ik zit genoeg in de puree. Lekker is het hier in bed. Ik heb mijn armooiste dromen nu vanavond laten komen en de wekker afgezet. Maar nachts om twaalf uur komt een kerel van de zolder met een grote zak vol kolder en een fles vol aapbezuur. Daarvan ben ik toch wel bang. Maar gelukkig gaan mijn kleren dan elkaar weer morgens leren en ze rennen door de gang. Ik hoor de hoge hoed op de kapstok somber klagen Want alleen om hem te plagen doen ze hem vol suikergoed Maar ik voel me wat alleen En een meisje komt me kusserel Wat lastig ondertussen al die vlinders om me heen Maar nu heb ik dan een schat Lekker in mijn warme bedje Lekker dier, vooruit wat letje Heb je al een zoen gehad Leiden is nog steeds in last, maar dat kan me niet veel schelen Want de maan die ronde gele houdt de hemel toch wel vast Maar helaas de goeie fles, waaruit ik mijn zoete dromen Glanzend in mijn glas zag stromen, is nu leeg een harde les Sres is tot mijn spijt, middelpunt van heel beleven. Met de wekker op half zeven zak ik door een eeuwigheid Oh, het leven is een last, met het werk van zeven weken Onberoerd en onbekeken, doelloos liggend in de kast Oh, wat heb ik reuze spijt, niets dan tranen is het leven En ik zucht met van het regen het is weer niks als naar het snurkend in mijn slaap lig ik hier tot kwart voor acht en op de dagen raad te wachten. Morgen sta ik weer voor af. Golf clair à des reflets la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer, au ciel d'été confondent ces blancs tout avec les anges si tu la mer, des étangs ces grands roseaux mouillés Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées La mer les a versés le long des golfes que. Middag alweer, ja. ja. ja. En het zonnetje schijnt nog steeds. Ja, goed hè. Wat nieuws doen? Doe eens wat nieuws. Het hdmz is verkocht hè? Ja. Dus uh, dat gaan we weer even voorlezen. Hdmz museum is verkocht, maar culturele bestemming blijft mogelijk behouden. Het pand van het voormalig hdmz museum is sinds begin deze week officieel verkocht. De nieuwe eigenaar heeft de intentie om de publieke en culturele bestemming van het pand voor Zandvoort te behouden en is daarover met de gemeente in gesprek. De nieuwe eigenaar van het complex is niet officieel bij naam bekend, maar hij laat zich vertegenwoordigen door Menno Heineman van NL Properties uit Haarlem. Volgens Heineman betreft het een investeerder uit de regio die graag en regelmatig in Zandvoort komt. Hij is geen filantroop, maar wel een zeer sociaal bewogen en maatschappelijk verantwoord ondernemer die niet uit is op een puur commercieel rendement. De kwaliteit en potentie van het moderne gebouw trok zijn belangstelling en hij ziet graag dat de openbare functie ervan bewaard blijft. We zijn daarom in gesprek met de gemeente om het pand aan of via hen te verhuren. In Haarlem werkt hij ook met de gemeente samen in een aantal succesvolle en vergelijkbare publiek-private projecten, volgens Menno Heineman. Wethouder Gert-Jan Bluis bevestigt dat er gesprekken met een nieuwe eigenaar hebben plaatsgevonden en noemt deze prettig en constructief. Voorlopig is het wat mij betreft natuurlijk goed nieuws dat het niet is verkocht aan een supermarkt, sportschool of botoxkliniek en dat de nieuwe eigenaar wil meewerken aan een bestemming in de geest van waar het oorspronkelijk ooit voor is bedoeld. Het is geen geheim dat ook wij het pand graag wilden kopen. De nieuwe eigenaar heeft kennelijk een prijs betaald die wij niet bereid waren te betalen. Daar zit dus spanning, maar ik hoop echt dat we iets voor elkaar gaan betekenen, al dus de wethouder. De gemeente en de nieuwe eigenaar praten op korte termijn verder over de beoogde samenwerking. Wordt vervolgd. Piet Bom. Ja. ja, we hadden het er net over eigenlijk. Een Little of the action zou ik ook wel prettig vinden. Ja. ja. Of uh, ja, nee. Benieuwd wat erin komt, het zal weer een restaurant worden of zo. Hè? Ja, Ja, ik, ik zal er geen museum meer in doen. Want is nee, nee. Nou, nee. afgebleken dat dat een fiasco is. Willen wij nog dus. ander nieuws hebben? Willen wij Want, nog ander nieuws? Wij willen altijd nieuws Alleen met meer nieuws, geld, ja. beter side events. Nou, dat vind ik niet zo boeiend. Einde Stichting SEP, Wie gaat nu muziekfestivals organiseren? Nee. Uh, betonplaat op vervuild terrein naast P de Zuid. Nee. En de inschrijvingen hè? van Zandvoort Lightwalk gaan hard. Ja, was vorig jaar was dat echt zo leuk. Dat uh, iedereen... Het, mensen komen ook helemaal verlicht en al dat soort dingen meer. Oh, die heb ik zien lopen ja. op het strand, ja. Ja. ja het is het een pittige wandeling, hoor, die je maakt. Ja. Dus het is best heel erg leuk. Ja, ik heb een stukje op het strand gelopen. Verder niet, nee. En op het uh, circuit heb ik ook geleverd. Dat viel mij zwaar tegen, eigenlijk. Nee. Wat? Op het, Ja, het strand was minimaal verlicht. Het, ik had veel meer... Uh, van de zijkant verlichting tijden. verwacht, bedoel ja. jij? ja. En niet van de mensen zelf, nee. En doen we het wat korter dan. Dat het, uh, ja Net zoals in Amsterdam vond ik erg leuk. ja Ben ik ook weer niet geweest, maar... Ja. <laughs> het was wel leuker. was wel... Nou ja, nou ja. En een voor dit site, ja, omdat uh, uh, onze gast is er niet meer. Die is hard aan nee. het werk begrijp ik. Ja. Ja. Dus, uh, een leuk nieuws is, uh, buurtfeest Nieuw Noord, keer terug. Ja, op 1 juni. Ja. Wat leuk, hè? Dat is erg goed, inderdaad. Ja. ja, ja. Dus heeft hij toch maar weer mooi voor elkaar. He? Ja, dat doet hij goed. Ja. Dus. En voor de rest, uh, ja, uh, ook dat uh, tankstation na 60 jaar weer dicht gaat. 60 jaar alweer. Zo. Oh. Wel leuk, hoor. Ja. Ja. ja. Goed. Muziek. Ja, muziek. Muziek. Harry Belafonte ah. met uh, Jamaica Farewell. Oh, dat is leuk, ja. Ja. Yeah. <laughs> Sailing ship And when I reach You I need a stop But to sail. on their heads they build. Acu rice, salt, fish are nice, and the rum is fine anytime. And I must declare The I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop But the Het gaat, Hatri, Halli, hallo, ha-de-li. Oh, ik jaag me uit de naad. De jacht is gezond voor het wild, eerlijk waar. Een jager schiet graag een ziekelijk exemplaar. Zo zag ik zojuist een wild met één. Gebroken drumstick hinkend door het scheen. Hatri, halli, hallo, ha, lie, hallo. Ik ben een jager, een jager ben ik graag. Hatri, hallo, harli. Oh, ik jaag me uit de nacht Als macrobiot zwoer ik ooit eeuwig trouw. Aan een veel te zwaar onopgemaakte vrouw. Dat bleek een vergis, dat huwelijk liep mis. En nou vreet ik vlees, alsof het musli is Hadri halli hallo Harali, graag ben ik jager Hallahillaho, Hadri hallo Halli hallo en jager ben ik graag De jacht, het legt zo'n mooie oerinstincten bloot ik zag laatst een kwartel en dacht: die krijg ik dood. Dus ik schoot op dat beest. De kogel ging luid: het ene oor in en het andere oor weer uit. Adria Lorele. Oh het andere oor weer uit Het was net af door het lawaai van mijn kanon Die kogel de slaap niet goed vakten kon Nu heb ik van het jagen alles wel verteld Eén belangrijk ding nog heb ik niet gemeld Men praat over jagers onnodig negatief want een jager jaagt, uitsluitend selectief Is een beest algemeen, dan wordt er veel van afgeslacht Maar zijn er van dat soort maar acht, dan schiet ik er maar acht H3, hallie, hallo, hallie, hallo Ik ben een jager, een jager ben ik graag Hallo, hallo, halli, hallo ha, ik kom niet Hij komt er niet meer uit het was 3 november de Hubertusjacht. Zo rond het middaguur het Angelus Klepte zag. Ik richtte op een hert toen mijn hart getroffen werd. Door dat kruis tussen het gewij en een engel die me zei. Een jager blijft een jager. Holla hila ho. Er was eens een klein jongetje dat als men hem vroeger hij later wilde worden, Stefans antwoordde: ik wil triangelist worden. En ook later als volwassen man bleef hij met dromen en dromen van triomfen op de Consertoria van Europa als triangelist. Triangel heb ik hier. Zie u dat? combinatie. Wat is dit? Een stemvork. Oh ja, stemvork. Je dacht: Herman heeft een muziekinstrument in zijn handen en ochtend, dus een stemvork altijd wel handig. Juist. En wat moet ik met deze stemvork? Die geeft de A aan. Wat? Wat ah, wat ah. Wat ah, ah, ha, Nee, niks zielig. Nee, mijn broer is niet zo zielig. Hij redt ze wel. Als het er op aankomt, hè, dan redt mijn broer ze beter dan ik. Geen al te sterf voorbeeld. Maar, um... nee, mijn broer heeft een rol aangeboden gekregen in een echte speelfilm. Hier, nou u weer. Mijn eigen speelfilm, om precies te zijn, die volgende week in, in Naaldwijk in première gaat. Nog hartelijk dank daarvoor. Ja, mijn broer speelt in mijn film de rol van zwerver. En ik had zo graag dat die rol van zwerver er zo echt mogelijk uitzag. Dus zei ik tegen hem, Wilfried, op de dag van de filmopnames mag jij je precies één hele week lang niet hebben gedoucht. Mijn moeder vroeg nog aan hem, goh Wilfried, moet je nog het een en ander doen of laten voor de film? Ja, zei hij, één week voor de opnames moet ik onder de douche. Dat is wat ik bedoel, nou. Maar goed. Het lied van de triangelist. Het lied van een man met veel artiestenbloed en veel ambitie, maar geen talent. Er is bij zijn allereerste auditie bij het concertgebouwenkerst nog wel. Sloeg het noordlot genadeloos toe. Ach, het is veel te vroeg. Het is pas helemaal op tijd. Zomaat of vier nadat het vijfde begon, had de triangelist zich ernstig vergist. Hij werd bedankt zonder pardon. Maar hij ging door met wat hij niet kon. Zo is het vroeg. Zonder vroeg. Oh, dan ben ik te laat. Jammer hè. Zonde hè. Bij een dwelorkest ging het ook niet zo best. En de Jos die vond hem geen talent Playback dan met een band, voor al uw partijen De sfeer in de zaal was prima, te snijden de vroeg. Te laat. Hij ging maar door, zonder talent straatmuzikant werd hij ook niet erkend En als een nicht in een club vol nachtamusement Zong hij zijn masochisten tango in zijn halfblote krent Opbind mij en sla mij in vrede razernij Kom door de masochisten tango met mij Een man uit de zaal riep tot de eerste rij: Sla die venten op zijn bek, dan is iedereen blij. Verder en verder is hij afgezakt. Hij werd voor het laatst in een film waargenomen, al waar hij een ezel van achteren pakt. En om herkenning te voorkomen zijn de ogen van de ezel afgeplakt. Voor ze tanden heeft gepoetst, is zij mijn dag al opgeluisterd. Heeft zij al vele lieve woordjes, meneuzen in gefluister. Als zij haar vlees waren bloot naar de badkamer wiekt, bedenk ik zoveel mooie zonden dat ik die nooit krijg op gebied. Ik ken alles van haar lijf, het mijne ken ik slechter haar linker borst is groter even als haar rechter als ik een jurkje voor haar koop en in de winkel haar omschrijf bloos ik haar maten uit mijn hoofd 38 D en S5 ik heb haar liever dan geluk ik heb al liever dan de ware meer dan in mijn eigen lichaam wil ik zijn in het haar. Zij vervangt voor mij de fles. Ik ben haar eigen trouwe drinker en haar rechte borst is groter, evenals haar linker. Vindt de wereld heel erg slecht. Ze heeft al vaak geprotesteerd. Maar hoe harder of ze vecht. Hoe harder ze beweert. Heb me lief alsjeblieft. Van eind mei tot eind mei. En dat mooi karwei Bedacht de lieve heer van mij. Ik heb al liever dan geluk. Ik heb wel liever dan te waren, meer dan in mijn eigen lichaam wil ik zijn in het haar. Als ze 118 is, hark ik haar fel en bij elkaar. Doe er een hele stukje om en vrij de hele dag met haar. Als ze 118 is, hark ik haar fel en bij elkaar. Weer een elastiekje om en vrij hele dag met haar. Ik heb al liever dan geluk. Herman Ja, leuk. Hij blijft mooi, maar, ja. Ja. Maar toch inderdaad, ik ken hoop. Ik dacht dat ik het meest wel van hem kende, maar deze nummers kende ik ook niet. De eerste wel, maar het laatste niet, nee. Nee, hè? Die, uh, ja. Ja, kwaad, die, die, die, YouTube heeft hem voor mij uitgezocht. <laughs> Je werkt pret prettig mee. Ja, ja, vind ik ook hoor. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Nou, even goed nieuws. Ja, Goed nieuws tussendoor. Ja. ja, want iedereen weet natuurlijk, ja, het water staat hoger in de rivieren en zo. En dat is een nadeel. Dat uh, de, uh, de bevers, die gaan dan natuurlijk, die moeten ook een beetje vluchten voor het water. Die gaan op <coughs> hogere uh, plekken uh, gaten in de dijken graven. Ja. Dat is ook niet zo prettig. Hè? Dat vinden wij met z'n allen niet zo leuk, dat er gaten in de dijk komen. Nee. Dus wat hebben we bedacht? Nou, dan gaan we de, bever, <coughs> dan gaan we de bevers een vlot geven. Hè? Zodat ze kunnen vluchten voor het hoge water. Dan moeten maar net willen vluchten of ze kunnen zwemmen. Ja, Misschien willen ze wel dus juist hoger in die dijk gaten graven. Ja, maar dat willen ze juist niet, hè? <coughs> die uh, bevers niet. Nee. Oh. Want ze leven wel in het water, maar ze hebben wel een droge burg nodig. Mm -mm. En als het water zijn, natuurlijk stroomt de burg vol. Ja. En daarom graven ze een nieuwe hoger in de dijk en daardoor verzwakt de dijk. Ja. Okay. En op deze manier hopen ze die kunnen dan uh, uh, oplossing bieden die kunnen dan in geval van hoogwater worden verplaatst. Ja. En als het water weer is gezakt, eh, en de dus bevers droog in een uh, burg kunnen, kunnen het vlat weer worden weggehaald. Ah, oké. Okay. Dus gewoon tijdelijk plaatsen en nieuw. Ja. Ik wist niet dat we zoveel bevers hadden, dat dat een probleem is. Nou ja, weet je nog dat er helemaal geen bevers waren? Dat de eerste bever werd uitgezet? Ja. Dus ze doen je... het echt hartstikke goed. Het zijn ook inheemse dieren, hè? Dus, uh... Zijn ze inheemse? Ja. Oh, dat wist ik ook niet. Nee. Ja. Onder goed nieuws is dat Kaapverdië uh, malaria-vrij is. Ja. Want jij bent er geweest, hè? Ik ben Kaapverdië geweest, ja. Boa Vista. Ja. Nou, wij zitten er ook naar te kijken, want daar is het natuurlijk nog lekker warmer. Maar ja, er is. jij zei dat er niet zoveel veel te doen was daar, hè? Er is niet, op Boa Vista is niet veel te doen. Dat andere eiland, nou ben ik kwijt hoe die heet, daar ja? is meer te doen. Oh, oké. Okay. Maar boven. de zee is daar geweldig. Ja? Het doet een beetje denken aan de landen landen heeft ook uh, ja, van die oceaangolven. Oh, en, uh, ja, ja. Heb ik in, uh, in Tenerife ook gedaan, ja. Daar heb je best wel veel, ook hoge golven, op surfen. Maar, surf, mm -hmm. maar uh, om daar in de zee te zijn, is wel leuk om zo die hoge golven over je ja, heen te Ja, ik vind dat geweldig. Ja, vind ja. ik ook. Heel prettig, hè? leuk inderdaad, ja. Ja. ja. En uh, volgens uh, vogelbeschermers gaat het heel goed met de zeldzame grote karakiet. Okay. een soort pakiet, maar die noemen we de grote karakiek. Oké. Okay. Nou, uh. Het gaat trouwens heel slecht, uh, althans, de, alle duiven zijn bijna ziek. We krijgen bij de vogelambalance heel veel duiven met, uh, met geel in hun bekje. En uh, die oh. worden in het vogelhospitaal ook meteen afgemaakt. Ja, ja. En uh, daar gaat het uh, wat minder mee. Er zijn nog genoeg duiven over. Ja, hoor. het is toch alle ratten van de stad. Ja. ja. Dus maar heel... er zijn wel heel veel duiven... Uh, geveld door die ziekte. Oh. Ja. Nog andere spannende verhalen uit de dierenambulance? Uh, nou, veel weggelopen honden die weer teruggebracht zijn naar uh, baasjes en dergelijke. Ja, tegenwoordig dat, worden ze gechipt, hè? Die honden worden gechipt, ja. ja maar heel veel katten ook. niet. Er zat bij uh, Rattenplan, dat is uh, de kringloopwinkel in uh, Haarlem, ja. daar zat een uh, zwarte kat en die had echt een heleboel ondergepiest. Oh jee, ja. En die zat daar binnen. En nu zit hij hier in het asiel, oh, in Zandvoort. Uh, ja. Dus. Ja, het is niet anders, hè? Ja. Dus. En morgen ben ik er weer de hele dag. Oh, zo, leuk. Ja. Dus je vindt het echt wel leuk, ja. ja. Het is echt leuk om te doen. Ja. Maar ook in open lende zie je wel, valt het wel mee? Valt wel mee. Ja, nou ja, goed, ja. maakt overal ellende mee, dus. <laughs> ja. Hè? Life sucks, hè? Zullen <laughs> we zeggen. Ja. Shit happens. Dat Shit zei, happens. Ja. Lij altijd, inderdaad. Ja. Ja. Daar zitten we al gelijk in, ja. Zullen we weer even een plaatje doen? Heel graag. Muziek, muziek, muziek. John Glosson met How Great You Art. Die heb je ook uit de oh Lord my God. When I Some wonder, consider all the worlds Thy hands have made. There's a truck out on a four-lane A mile or more away The whining of his wheels just makes it colder He's an hour away from riding On your prayers up in the sky Ten days on the road Barely gone There's a fire softly burning, supper's on the stove. But it's the light in your eyes that makes him warm. Hey, it's good to be back. Could be back home again. There's all the news to tell him. How'd you spend your time? What's the latest thing the neighbors say? And your mother called last Friday sunshine made her cry you felt the baby move just yesterday hey it's good to be back Back Spending time with you. It's the little things that make a house a home. Like a fire softly burning, supper on the stove. The light in your eyes, it makes me warm. Home, en ik zet mijn paard even in de stal. Uh, <laughs> kunnen, we... <laughs> kunnen we aan de koffie? <laughs> <laughs> Eindelijk. <laughs> Leuk, ja, ja. Heb jij nog wat leuks te melden? We kunnen naar de agenda gaan. Ja. Ja? We beginnen natuurlijk weer uh, in de stad Schouwburg in Haarlem. Ja. Vanavond is daar de Swan Lake. Dat is uh, in de Dan heb uh, Wanneer is dit eigenlijk? Oh, zaterdagmorgen, ja. morgenavond. Roel Verveer. Het is ja, ook leuk hoor. Ja, die ken ja. je ook? Ja. Okay. En zondag is uh, de Apocalypse. Ak Dat is, uh, ja, volgens mij een dans. Opera. Opera. Oh ja, Opera Opera Today. en uh, Nederlandse Bachvereniging. Oké, okay, ja. ja. En dan woensdag de 24ste... Club Guy en Ronnie Slagwerk Den Haag. Oh, dus dat is leukste. Trommeltjes. Trommeltjes. <laughs> en dan, uh, ja, Oklahoma, toneelgroep. Het ja. is wel een bekende volgens mij, Oklahoma. Dat, uh, hè. Ja. Maar het zegt me ook niet zoveel. Dus, uh. nee. ja. En dan uh, de maestro, of uh, de film in Haarlem natuurlijk. Hè. Ja. Vanavond is daar uh, meesters aan het klavier, Hannes Minner... Mooie piano uh, werken. En dan uh, aanstaande maandag is het ook een speciaal. Is de finale van het uh, Avro programma Maestro. Oh ja. Oh, dat is dat in de film? Is okay. in de film, ja, ja. We zijn eerder opgenomen, maar volgens mij is de uh, finale is er gewoon uh, live te zien, ja. Oké. Okay. Ja, ik zal eens kijken. Ja. Nee. Dus dat moet ook heel leuk zijn inderdaad, ja. ja. Ik heb het nog nooit gezien. Dus ik heb het vorig leuk. jaar de finale gezien, ja. ja. En wat ook ja. wat leuk is, dat is uh, volgende week vrijdag het Boring Festival. Het keert weer terug naar de binnenstad van Haarlem op 26 en 27 januari. En opnieuw vult de stad zich met muziek, kunst, theater en nachtcultuur. Dus het is niet alleen in de film, maar ook in uh, heel Haarlem, denk ik, ja. Ah, oké. Okay. Leuk. En van alles inderdaad, van uh, uh, feestjes tot inlopen, alles van dat is, uh, ah. Vrijdag heb je, ja. Nou, leuk. Van alles door elkaar, ja. ja. DJ's komen er, uh, Colombiaanse artiesten en zo. Latin rap, nou, uh, het is, moet maar even goed kijken. Is, ja, het is veel te doen. Ja, maar. kun je vinden op de site van de film. Ja, ja. Dus dat is erg mooi. En uh, ik zal ook even kijken wat er in uh, Haarlem, Z of in eh, Zandvoort ja, natuurlijk, hè. Ja. Zandvoort Insight, daar kijken we natuurlijk altijd. Hè. Ja. Ja, 1 juni hebben we natuurlijk al gezegd, hè. Maar dat, ja, dat duurt nog even, hè. Dan is het weer uh, evenementen gaan we even kijken. Ja. Oh ja, oké. Okay. De speelgoedtentoonstelling is natuurlijk nog steeds bezig, hè. Ja, die is vorige week vrijdag gestart. Oké. Okay. Dus. En daar is natuurlijk uh, onze specialist, daar is ook uh, vrijwilliger toch? Ja. ja. ja. Okay. 20 januari, oh dat is morgen, kinderdisco, nieuwjaarsgala in de protestantse kerk. Leuk. Ook wel leuk denk ik, ja. Dat was 7, Zie. Ja, dat is niet zo belangrijk denk ik. Ja. Oh, dat is sommige mensen wel. En van Kesel Live, oh, in de haven van Zandvoort, dat is 26 januari, volgende week vrijdag. Ja. En Wendy Moore natuurlijk, die komt 3 februari naar iemand, in de ja. Gypsy Bar in de Haltestraat. Hebben wij een Gypsy Bar in de Haltestraat? Hebben wij een ja. Gypsy Bar? Ja. Geen idee. Ja, nou. Ik ga eens kijken, Haltestraat 36. 36. En even muziek. Ja, we gaan weer even muziek. En dan heb ik Gassè uh, Feliciano. Gassè. Gassè. Gassè Feliciano. José. No dogs allowed. Oh, dat is wel leuk, ja. ja. The first time I landed in London town. While running through a crowd, you know they knocked me down. The man in the airport, he lost me in a car. God, no dogs allowed Hey, let me tell you No dogs allowed They said the same thing in Holland, yeah Well, you can work and play And sing for the crown But I'm sorry But that's alright, big change gonna come, yeah Even if it take a long time, yeah No dogs allowed Gaan, die nog geen dag van zijn bestaan tevreden was, maar dat begreep hij pas toen er geen weg terug meer was. Vlak voor zijn dood, pas kreeg hij spijt van zoveel angst, verloren tijd, en hij vertelde mij over de hel die hij zijn leven lang had meegemaakt. Hij was nooit verliefd geweest, zelden verwonderd. Hij had nooit gegokt, dus hij was ook nooit bedonderd. Om ergens te komen, had hij lopen moeten leren. Maar om iets te bereiken, leerde hij marcheren. Iets geworden wat hij eigenlijk niet wilde, is een wereld. Hij zette zich af tegen zwervers en helden. Maar dat gaf hem zelden maar één ogenblik rust. En tegen zijn angst hielp geen een obligaat. Crematie Paarden zijn er ook Zelfs nog Met alle winden mee ja, Er is een man laatst Doodgegaan Die nog geen dag zijn bestaan tevreden was, maar dat begreep hij pas toen er geen weg terug was. Ja, dat zijn we ja. Ja. ja, want die missen we ja. allebei toch, ja. Ja, ja voor dat, mij de dus Ja, nu moet ik naar de Fomar of uh, de Albert Heijn, ja. uh, Albert Heijn, Dekamarkt. Ja. Maar er stond in de kranten, inderdaad, wordt veel meer uh, uh, proletarisch meegenomen, hè? Ja. Maar er stond ook in dat de kosten uh, gaan omlaag, als de mensen zelf scannen, hè? Ze hebben geen uh, kassiers meer nodig en zo. Volgens mij heft het elkaar gewoon op, ja, als je ook ziet wat voor winsten meer. er gemaakt zijn bij die supermarkten. Ja, ja. Het is, ja, weet je, het is gewoon asociaal. Ja. En uh, heel veel mensen kunnen het gewoon niet missen. Ja. En dan, ja. Want ja, de, ik vind dat... In het, Spanje zijn uh, de belastingen op de eerste levensbehoeften, zoals brood, dat is ja. 0% geen belasting. Nee. Maar ja. we maken ons allemaal druk. Je mag niet meer roken. Daar worden extra belasting op. De drinken worden extra belasting op. Als je ziet wat er bij uh, aan patat en dergelijke en on... Uh, ongezond eten, ook in, in <laughs> supermarkten... wat daar ja. ligt, het is goedkoper... als dat je een sinaasappel neemt. Ja, maar moet je uh, alles gaan vermoeden? Uh, nou, nee, wetter. maak ja. wel gezonde leven goedkoper. Weet je, zorg dat er geen belasting... op groente en fruit zit. nee ja, net zoals Spanje inderdaad. Ja, ja. ja. weet je... En, en, ja, dan gaan mensen toch weer... Uh, ja, aardappelen, de frieten. Ja. ja, maar ja, goed... En, ja, frieten maken is een klerenwerk, hoor. Nou, in de, hoe heet het, in zo'n uh, airfryer tegenwoordig, hè? Je moet er twee keer bakken. Ik weet niet of je van gewone aardappelen... weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik nog aan. nooit geprobeerd? Airfryer, je hebt, je hebt ook overfrieten. En dan gaat het dus, ja... Het is even tien minuten of een kwartiertje erin, maar ja, ja. Dan is het ook meteen lekker warm in je apart. Ja, maar van. ja, goed frieten zijn... zijn Valt er dan weer onder het ongezonde, maar... Ja, maar aardappelen niet, Ja, ja. Als er vet aan te pas komt, dan. Ja, uh, ja maar ik vind, uh, gaan we niet een beetje te ver dat we echt alles verbieden? Nee, maar ja, goed. Dat, mensen ik vind zijn sowieso wel dat we te ver gaan. Zeker ja. als je ziet. Ik, ik, ik werk nu bij die hè? Ja. en Er zijn heel veel mensen daar die roken, die halen hun uh, check uit uh, Luxemburg. Ja? Echt van die hele grote dozen wow. die ik ja. nog nooit in Nederland gezien heb. Daar draaien ze zelf sigaretten van. En dat kost daar uh, 50 euro of wat ja. ook. Of 2 voor 150. Ja. En die zijn hier 200 zoveel per stuk. Zo. Ja, ja. Ja. Weet je, het, het staat ook niet meer in verhouding. Nee, nee. Weet je, ik vind ontmoedigen leuk, maar. Uh, de, de kaspekken van de, van de vind ik nou ook weer een dingetje ja ja ja en hoef hij het niet te betalen en ze zijn natuurlijk medicijnen zijn natuurlijk ook wel uh, duurder uit hè? onzin nee ik geloof er niets van nee nee a rokers leven korter ja dus maar ja, die, die langdurige zorg heb je daar minder aan ja um, ja ja ik, ik, ik. Ze brengen meer belasting op, door zo. al die accijnsen ja, die ja, ja, ja. op het roken dat roken zitten. Het niet, ja, ja, dus ja, ja. nee, ja. Ik, uh, nee? Okay. ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ja, het, het is tegenwoordig te complex. Vroeger was het allemaal veel simpeler, inderdaad. Ja, ja. ja, ja dat is waar. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja. Maar dus, uh, we gaan afscheid nemen. We gaan afscheid ik, hè? nemen, we gaan eruit. We gaan lekker het zonnetje in lopen, ja. Ja, ja, ik dat moet nog was, naar, uh, naar de supermarkt. Oh ja. Ja, dat is, het is nu ook niet echt meer om de hoek. Dan ga je naar Albert Heijn? Nee, ik ga naar Deka. Oh, de Deka. Oh, dat kan ik ja. natuurlijk ook, ja. Ja. Ja, dat is waar. Uh, oh. Ja. Ik was van de week bij Albert Heijn. Ik, ik vond gewoon dat het... Uh, Heb je gelijk in Deka? Kan ja. Dat ook. is ook een goede alternatief, ja. ja. Dus. Daar kom ik ja. langs wel, ja. Nou, mooi. Hebben Ziek tijd voor uh, Nog een muziekje of gaan we meteen naar onze. Uh, we gaan op, op, uh, meteen door naar Erik uh, Idol met Always Look on the Bright Side of Life. Nou, luisteraars bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot Doeg doeg. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Bang, gramble